11 uur. Het LOS-journaal. Door Altmegens. Commandant der strijdkrachten Peter van Um noemt vandaag een heel trieste dag voor de krijgsmacht. Hij zei dat op de militaire vliegbasis waar vanwege de bezuinigingen 14 van de 17 Cougar-helikopters vanaf vandaag niet meer zullen worden gebruikt. Verder worden 60 Leopard-tanks, 4 mijnenjagers en 19 F-16 stilgezet.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 De 72-jarige Bashir is de geestelijk leider van Jama Islamia, die in 2002 de aanslagen in Bali pleegde... waarbij meer dan 200 mensen omkwamen. Google is niet langer het waardevolste merk ter wereld. Het internetbedrijf is in de top 100 van waardevolste merken... na vier jaar ingehaald door concurrent Apple. Goni van der Zwaag, oprichter van iPhoneclub.nl... heeft twee mogelijke verklaringen. Vorig jaar hebben ze de iPad gelanceerd, een tablet-pc... en dat was weer een compleet nieuwe productcategorie... waar ze ook weer heel veel publiciteit voor hebben gehad. Het probleem bij Google is een beetje dat mensen niet de link leggen... tussen het Android-besturingssysteem wat ze ontwikkelen... en de apparaten die op de markt zijn. Mensen kopen bijvoorbeeld een Samsung-telefoon... en denken dat ze een Samsung kopen... en leggen daarbij niet direct de link... dat er een Google-besturingssysteem op zit. In de top 100 van waardevolste merken... staat maar één Nederlands bedrijf. Shell staat op de 51ste plaats. In Los Angeles is John Walker overleden. Een van de oprichters van de Amerikaanse groep The Walker Brothers. John Walker richtte de groep in 1964 op. The Walker Brothers scoorde vooral in Europa hits met nummers als The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. De drie leden van de Walker Brothers waren geen echte broers. De echte achternaam van John Walker was Mouse. En ook leadzanger Scott Walker en drummer Gary Walker... heeten in werkelijkheid anders. John Walker is 67 jaar geworden. Het weer wisselend bewolkt. Kans op een bui, later mogelijk met onweer. Temperatuur 19 graden aan zee... en een graad of 27 in het uiterste oosten van het land. Morgen weinig verandering. De dagen daarna minder warm. ANWB ah, verkeersinformatie viel op de A58 van Breda naar Eindhoven. Er staat tussen knoppen De Baars en Oorschot 6 kilometer. Er staat een vrachtauto met pech op de rechte Hallo, kun jij goed luisteren? En wil je graag mensen helpen? Coachen leer je bij de ALBA Academie. Van beginner tot mastercoach, kijk op alba-academie.nl.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 Radio 1. TheGITS.FM met Felix Murdochs. Een zachtjes de regen tegen het uh, studioraam. Nou, er is helemaal geen studioraam. Er is wel een studio en de vakantie is voor velen voorbij. De radio staat weer aan, neem ik aan en ik ga ervoor. Ik kan er zeker naar de gewonnen bekerfinale van gisteravond niet meer omheen. fc Twente is een blijvertje in de top van het Nederlandse voetbal. Hoe bevalt dat en hoe lang zijn beslissende spelers als Brian Ruiz of Theo Jansen nog vast te houden? Ik vraag het zometeen aan de voorzitter Joop Münsterman. De Navy SEALs kennen we inmiddels van de operatie tegen Bin Laden. Eén lid van die club maakt steeds meer furoren: de meegereisde snuffelhond. De wereldontvanger zoomt in op deze ultra geheime viervoeten. En wilt u ook nog tuinen zien opbloeien en videotheken zien verdwijnen? Surf naar Thegids.fm. Goedemorgen, maar nu eerst Griekenland. Het topoverleg dat vrijdagavond plaatsvond over Griekenland heeft de onrust en speculaties over dat land alleen maar verder opgestookt. Moet Griekenland aan de euro vasthouden of terug naar de drachmen? Krijgen we ooit ons uitgeleende geld nog terug en kunnen we straks lekker goedkoop op vakantie naar Creta? Aan de telefoon econoom Matthijs Bouwman, u kent hem van RTLZ. Meneer Bouwman, goedemorgen. Goedendag. Ik heb nog wat drachmen in een potje zitten, ik ga deze zomer naar Griekenland. Kan ik die meenemen en mee betalen? Nou, misschien als nostalgie is het wel leuk... maar ik denk niet dat van de zomer een in Griekenland weer met een drachma wordt betaald. De volgende zomer? Nee hoor, nee. Ja, kijk, dat verhaal van die drachma, dat kwam uh, uh, vrijdag in het nieuws door uh, Deer Spiegel. Die had een artikel geschreven dat de Grieken zouden overwegen... om uh, uit de euro te stappen en weer een eigen munt in te voeren. Nou, dat leidde tot een weekend vol speculatie. Maar uiteindelijk, als je, moet, ja, als je nadenkt over of het de Grieken iets helpt, zo'n eigen munt... dan is het antwoord op korte termijn in elk geval nee... Want ja, ze hebben in euro's geleend, dus ze moeten in euro's terugbetalen. En als ze dan weer een eigen slappe munt invoeren, dan wordt het eigenlijk alleen maar moeilijker om hun schuld af te lossen. Dat is een bekende Duitse econoom niet met u eens. Hij zegt: het is de minst kwade oplossing. Griekenland gewoon uit de eurozone. Nou, dat is misschien voor Duitsland het geval. Dat, dat, dat zou je, dan moet je nog kortzichtig nadenken hoor. Maar uh, je kunt als Duitsers, hè, dat de, ook, ook als Nederlander trouwens, uh, het gevoel krijgen dat we uiteindelijk opdraaien voor die, uh, die Griekse leningen, voor die Griekse schuld, dat we ons geld niet terugkrijgen. Ja, dan het, het uit de euro gooien van Griekenland uh, is een uh, prettige opluchting. Maar het kwaad is eigenlijk al geschiet. We hebben te veel aan Ierland, uh, aan Griekenland uitgeleend de afgelopen tien jaar. Dat hebben Europese banken gedaan, ook onze banken, ook Duitse banken. Ja, en... Met een drachme kunnen ze dat zeker niet terugbetalen. Dus uh, dat maakt de schuldencrisis in elk geval niet, uh, niet uh, lichter. Het enige wat het oplevert voor de Grieken is als ze een eigen munt hebben... dat ze die in waarde kunnen laten dalen... en dat ze hun export daarmee wat goedkoper maken. En dan kunnen ze zich misschien uit de problemen exporteren. Maar daarvoor is wel er de gewoon een, een schuldencrisis geweest. Nou, op het moment dat dat gebeurt is er inderdaad uh, echt weer een crisis geweest. Dus het blijft aanmodderen met die euro of terug naar de drachme. Het blijft hoe dan ook ellende met Griekenland. Ja, nee, dat is zeker zo. Kijk, de, de, de, de, problemen, de fouten met Griekenland zijn in het verleden gemaakt. Je kunt, je kunt niet uh, uh, via een simpele, leuke administratieve oplossing die schulden wegdefiniëren. Uh, weg van uh, we doen het in een nieuwe munt of we strepen ze weg. Uh, daar wordt nu ook veel over gepraat. Van laat Griekenland dan maar uh, zijn schulden niet terugbetalen. Tja, dan blijven ze op de bankbalansen staan. En op het moment dat we Griekenland niet redden, en daar is best wat voor te zeggen hoor. Van laat het dan maar eens opgehouden zijn. Uh, dan moeten we volgens onze eigen banken redden. En het is in feite een praktische vraag op dit moment wat het meeste kost. Griekenland redden en een bankencrisis voorkomen... of onze banken redden, misschien via weer zo'n griezelige kredietcrisis als in 2008. Wat is de oplossing, meneer Bauman? Doormodderen ben ik bang. Ja, gewoon langzaam lijden. De, de, de zaken op zijn beloop laten, min of meer. Er is geen, geen simpele oplossing. Uiteindelijk gaan uh, lidstaten die het kunnen betalen, gaan die Griekse schulden betalen... Uh, linksom of rechtsom. Het komt altijd terecht bij een partij die nog, uh, nog genoeg geld in kas heeft. Zeg maar de Duitsers. Uh, hun banken hebben heel veel geld uitstaan in Griekenland. En op een gegeven moment gaat Griekenland zijn schulden toch niet helemaal terugbetalen. En dan moeten de banken dat afwaarderen. En de hoop is dat we dat tegen, de, tegen die tijd dat dat gebeurt op een, op een redelijk normale manier kunnen doen. Hè. Het, is niet een, het is niet iets wat nooit gebeurt. Het is wel vaker dat uh, schuldenlanden niet al hun schulden terug kunnen betalen... Het gevaar is dat we het met paniek doen. En de poging nu is al een jaar lang om het voorzichtig te doen. Bent u boos, omdat minister De Jager niet voor dat geheime overleg is uitgenodigd? Ja, aan de ene kant als Nederlander wel. Ik vond het, uh, ik vond het ook opvallend dat een land als Nederland wat toch voor een groot deel uh, borg moet staan voor al die Europese uh, noodfondsen. Een land wat zijn triple-A-status, zijn hoge kredietwaardigheid nu als een soort casinofiche moet inzetten in dat Europese spel. Dat zo'n land niet wordt uitgenodigd. Aan de andere kant wil je een praktische, snelle oplossing af en toe. Dan moet je met de grote partijen praten. En dan moet je niet met alle Eurolanden continu bij elkaar moeten zitten. Dus ik begrijp wel dat de Duitsers en de Fransen er af en toe behoefte aan hebben om de zaak een beetje voor te koken. Hartelijk dank, Matthijs Bouwman. Nou, is er nu lekkerder en gezonder dan je eigen zelfgekweekte tomaatjes? Sinds een paar seizoenen beleeft het moestuinieren een revival. Terwijl je op het platteland steeds minder groentetuinen ziet... gaat het juist goed met de mini-moestuin in de stad. En tuincentra die spelen er handig op in door kleine tomatenplantjes te verkopen... of bijna kant-en-klare mini-kruidentuintjes. Colette van Nuenen woont op het platteland en begon dit jaar ook zo'n moestuin... En ze houdt voor ons de komende weken de vorderingen van die tuin bij. Groeit het een beetje. Colette, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wil jij in vredesnaam je eigen groenten verbouwen? Drie. Ja nou ja sowieso als je de ruimte hebt en als je buiten woont dan hoort het er een beetje bij vind ik. Maar ook omdat je gewoon soms niet precies weet wat je eet als je je groenten in de supermarkt koopt. De heeft er al jaren over dat er toch meer gif op groenten achterblijft dan goed zou zijn. En uh, nou, vorige maand bleek dan dat er uh, uh, resistente bacteriën voorkomen op groenten. Hè? Bacteriën die resistent zijn uh, tegen antibiotica. Dus toen dacht ik, nou, wat ik zelf doe, daarvan weet ik in elk geval zeker dat het goed en gezond is. Heb jij groene vingers? Nou... Niet echt, eerlijk gezegd. Ik doe mijn best, maar onkruid doet ook heel erg uh, zijn best. En vorig jaar was ik bijvoorbeeld bij Jan Kuiperij in Doetinchem. En uh, die had zo'n prachtige moestuin. En hij, praatte er, hij sprak er zo aanstekelijk over dat ik dacht, nou, dat, dat kan ik ook. leek heel makkelijk. De groenten kan me niet duur genoeg zijn. Wat kost dit? Want het is een zakje zaad? Een zakje zaad, zaad kost uh, 1,20 euro of zo. Ja, Ik heb ook biologisch zaad, dus dat zal uh, misschien 1,90 euro zijn. Maar daar kan, kan ik wel 20 keer uh, een rijke rucola van zaaien. Dus uh, kost niks. Zes cent. En het werk. <laughs> ja, want het werk tellen we niet, hè? Nee, dat is, dat is zo, En hoeveel werk is, is dit? Ja, dat is de moeite niet waard. Je, je trekt even een geultje en doet er, uh, doet er zaad in en je krapt het dicht en... Uh, dat is alles. Nee, dat is, dat is niet veel werk. Dus iedereen met een klein stukje grond bij zijn huis... of een balkon met een bak, ja. die kan dit doen? Ruc Rucola gaat al wel in, in een bak, inderdaad. Nee, dat is echt heel weinig werk. Jan uh, Kuiperei uit Doetinchem. Colette, en uh, het blijkt echt makkelijk... of heb je veel last van de droogte heden ten dagen? Ja, natuurlijk heb ik ook wel veel last van de droogte... en dan ga ik sproeien met leidingwater. Nou ja, als je nou onverantwoord bezig wil zijn... dan moet je dat doen natuurlijk... Maar goed, ik uh, roep af en toe eens wat advies in. En uh, over die adviezen kun je, kun je ook de komende weken horen op dit uh, tijdstip. Over hoe je dat nou aanpakt, zo'n uh, zo moestuin. En de eerste adviseur is Boele iets, maar die heeft ja, zelf jaren zelfvoorzienend geleefd. Dit is het dan. Ja, wat een heerlijke plek. Ja, op zich wel.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 Ja, 10% van je inkomen misschien door heel hard werken... vergaren door je eigen groenten te verbouwen. Ja. Dus je moet het niet uit financiële oogpunt willen doen. En er zijn ook veel en betere redenen. Namelijk? Eh, voldoening. Het geeft veel meer voldoening. Eh, gezondheid. Eh, ik denk dat je een enorme slag in je gezondheid maakt. Eh, groenten en alles wat je van het land haalt... is zo sterk en zo eh, gezond als de bodem is...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 Plukken of, ja, ja, dat ja. oogstuk uh, bij app uh, daar waar het dan droog valt en het nog mooi vers is. Dan kan ik het gewoon met een riek van het, uh, van het uh, wat halen. Oh. En in je aanhangtje gaat het mee. En, uh... en dat gaat de grond in en de stoffen die dat in de grond brengt, die eet jij later weer op. En ja. daarom zie je er zo blakend gezond ja. uit. Nou, Zullen we het daarop houden? Nou ja, ik droog het eerst, die, die hier uh, die dat helemaal knispert. En dan strooi ik het op een gegeven moment gewoon op de gewassen en het, het regent gaandeweg de bodem in, zodat het ook langzaam kan worden opgenomen. Ja. Dus dat is een goede reden, of misschien voor jou zelfs wel... de belangrijkste reden om je eigen groente te verbouwen. Want je bent weer begonnen, hè? ondanks dat je ja. in de stad woont... heb je toch weer ergens ja. een moestuintje weten te versieren... om uh, je eigen groente te verbouwen. Ja. Kon je het toch niet laten? Nee, nee, ja, het zit natuurlijk erg in het bloed. Hè? Ik zei al, ik kom van uh, twee boerengeslachten. Ja, En voor mij is de verbinding met de aarde gewoon heel belangrijk. Mag ik je nog wat laten zien? Zeker. Weet jij wat dit voor kruid is? Want die heb ik ooit eens erin gezet. Maar ik weet... <laughs> en het doet het echt fantastisch. Maar ik weet gewoon niet meer wat het is. Nee. Nee? Nee. Nou, dan doe ik het weg. Nou, misschien krijgen we een andere gasten die het in één keer kunnen benoemen. Ik ga het aan iedereen vragen, inderdaad. <laughs> en, en is dat nou... Was dit nou tuin? Ja. Oh. Oh. ja. Dat is de barbecue. <laughs> ja, dit is tuin ja. Ik dat ruik je wel meteen. Ja, heerlijk.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 En op de site van de gids.nl staat een foto van het plantje waarvan Colette en haar bezoek de naam niet wisten. Weet u hem wel? Dan uh, mail het ons. Met natuurlijk het antwoord op de vraag of we dat plantje dan wel veilig kunnen eten. Zo ja of te nee. De gids.fm. Het zendt eruit. Dit is een moment. Dit is een moment. Als Theo Jansen de bal bij de penalty stipt, legt hem dan. Oh, de na 117 minuten voetbal maakt Janko de beslissende 3-2 tegen Ajax... en dus pakt FC Twente voor de derde keer de KNVB-beker. Nu dat kampioenschap nog. In de studio van RTV Oost zit de grote man achter de club... voorzitter Joop Munsterman. Meneer Munsterman, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Van harte gefeliciteerd. Hoe laat was u ja, thuis dankjewel. gisteravond? Ja, drie uur. Drie uur s'nachts. Wat stond er op het menu? Wat stond er op het menu? Nee, maar wij moesten natuurlijk uh, naar de spelersbeurs terug. En uh, wilden natuurlijk ook vermijden dat we in, in feestgedruis uh, terechtkwamen. We wilden ook vermijden dat we um, uh, op plekken kwamen... waar dan uh, weer supporters van Ajax waren. Dus uh, dat betekent dat we eigenlijk via het Brabantse land uh, terug hebben moeten rijden. hele omring we, gemaakt. Ja, ja, ja. ja. En we hebben in Arnhem, de spelers moeten natuurlijk wel eten, moeten zichzelf wel verzorgen. Dus uh, ongeveer twaalf uur waren we in Arnhem in een hotel waar we wat konden eten. En er staat ja. een tubantje van vandaag dat de spelers vandaag pas terugkomen met die bus. Maar ja, dat is ook eigenlijk gebeurd, hè? want vannacht is vandaag. Laten we wel lezen. Ja, ja, ja, dat kan je zeggen. <laughs> Als ze drie uur terugkomen, dan is het vandaag. Nou kwam ja. Ajax in de eerste helft met 2-0 voor. Werd u toen niet een beetje bleek rond de neus? Want ik ken u, ik zie u tenminste vaak op televisie. En dan kijkt u naar zo'n wedstrijd en dan, oh, dan grijpt het u aan. Ja, ik, heb eigenlijk, ik ben nooit zenuwachtig voor een wedstrijd. Ik, bedoel, ik denk er niet eens aan, bij wijze van spreken. Maar uh, als de wedstrijd begint... en als je dan ziet wat, wat er allemaal op het veld gebeurt... ja, dat grijp je natuurlijk wel geweldig aan. Het grappige was... Uh, ja, ik, ik, wij hadden ook daar zittende, en ik zag het ook op de bank... zat iedereen vrij rustig uh, op die bank. Bij 2-0 werd het natuurlijk iets minder rustig. Maar die goal, die 2-1 vlak voor de rust, ja, die viel op zo'n goed moment... En uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk de beste momenten om in de wedstrijd terug te komen. En vlak na de rust uh, valt er weer die goal. Ja, dan, uh, dan krijg je toch wel een rustig gevoel over je hoor, moet ik zeggen. Als u nou dus uh, een fles champagne zou moeten uitreiken aan de beste speler van FC Twente, wie is dat dan? Nou, dat doe ik nooit, want uh, ja. we hebben een team. En vandaag heeft hebben... mijn verzoek... Nee, dat doe ik niet. We hebben een, uh, een collectief. En, uh, uh, ik hoorde net ook al uh, Joop Munsterman, de grote man. Maar zo is het natuurlijk niet. Uh, we doen, dit, dit doe je echt met elkaar, hoor. Dit is een people's business. En dit is zo'n club, uh, die maak je met elkaar. En, uh, het zal ja, je zijn. hebt een, pra een praatpomp bij. uw de komst is er toch wel wat veranderd bij fc Twente. Dus... Ja, nou onze komst, zeg ik dan altijd maar, van een aantal mensen. Tien jaar geleden ja. won Twente de beker tegen PSV. En vooral dankzij Sander Bosker. Die stopte toen drie penalties. Nu stond hij er weer voor. En na de wedstrijd was hij tamelijk geëmotioneerd. Hij, hij, hij liet de dennappel niet meer los. Volgens mij heeft hij hem vannacht mee in de bed genomen. Of was u euh... ook zo blij voor hem of niet? Oh, ik was zo blij voor hem. Ja. Dat is natuurlijk... Uh, ja. Dat is natuurlijk een speler... die, die, die, die, die uh, meer dan 500 wedstrijden voor FC Twente heeft gevoetbald. En eigenlijk zijn hele betaalde voetbalcarrière... op één jaar Ajax na... Uh, uh, bij, bij FC Twente is geweest. En die na, na zijn carrière als voetballer weer bij FC Twente... een vervolgcarrière heeft. Ja, dan bij, voor zo'n man dat, ja, die, die zichzelf zo goed heeft verzorgd het hele jaar... en die zo positief in de kleedkamer is... Ja, die gun je toch uh, de Appel. Mm -hmm. Ik zag u niet op het veld. Maar dat kan uh, een fout van de registratoren zijn, zou ik maar zeggen. Of dat ik even naar de wc ben geweest, dat kan ook. Maar was u er wel? Nou, ik denk dat ze me nou gelukkig een beetje uit beeld houden. Kijk, bedoel, dat, is, dat weet je ook veel. Het is ook altijd natuurlijk ook kritiek op dat je op het veld bent. Ja? Maar goed, ik deed dat al bij Rini Kolen. En uh, bij de vrouwen aanstaande donderdag... als die kampioen hopelijk worden, uh, ook. En uh, gelukkig kan ik mezelf blijven. En uh, houden we de camera's een beetje... houden ze die nu een beetje bij me weg. En da, dat al Heeft u met ze afgesproken? Met de, mensen die, nee, nee, uh, nee, nee. Ik heb helemaal niks te vertellen. Maar, uh, maar gelukkig is dat zo. Maar ik ben wel angstvallig weggebleven bij een aantal U <laughs> had er wel rekening nee mee hoor, hoor. dat mensen tegen u zeggen... Van, je staat veel te veel als een soort wethouder-hacking... achter uh, ja. al die spelers. Ja, dat, dat, dat, nou, dat vind ik... Uh, vind ik uh, heb ik ook wel gezegd hoor. Dat, dat, dat vind ik wel, uh, vind ik wel uh, vervelend. Uh, maar ik laat me er ook niet door leiden. Maar het moet ook niet zo zijn. Kijk, op het laatst word je natuurlijk een soort uh, belachelijke figuur. Als je dat nou maar goed doet. Als je dat nou lekker 104 keer doet. Dan uh, wat moet ik daaraan doen? Dan uh, leid ik de club niet meer. Maar ben ik een belachelijke man uh, die uh, probeert voor de camera te komen. Ja. En dat is, dat is echt, Felix, dat is het laatste wat ik wil. Maar ja, ik heb natuurlijk. Een band met die spelers. Ik, ik, ik eet met ze op zaterdagmorgen. Of we praten met elkaar. Elke speler apart. Ja, die, die, die heb ik gehaald. En uh, daar praat je heel lang mee voordat ze een contract krijgen. En dan met hun zaakwaarnemers en de ouders. Uh, een Nicky Kuiper die er nu niet is. Uh, ja, dat, dat, die bel je gewoon. Ja. En, en dan houd je contact. En als ze dan weer op het veld staan. Dan, ja, ik wil altijd dichtbij ze zijn. Ik ben nou helemaal niet de voorzitter die, die, die dan graag in een businessbox zit. Uh, ik ben het liefst dicht bij de spelers, want dat is ons product. Mm. Dat wil niet zeggen dat we het andere verwaarlozen. Ja, en dat kan je dan bijna niet meer doen, uh, zou je dan bijna niet meer kunnen doen, omdat er kritiek op is, nou, dan laat ik, me niet, ik laat me niet wegjagen van het veld. Even dat, dat gedoe over die huldiging. In de studio voetbal stonden gisteravond de gasten van Jack van Gelder en, en van Gelder zelf uh, nogal bij stil het feit dat die spelers geen huldiging hebben gekregen. En volgens alle betrokkenen had het gemakkelijk ge gekund, namelijk even gewoon een kwartiertje die beker omhoog houden vanaf het bordes van het gemeentehuis daar in Enschede en Hatsikidee, klaar. Ja, dat had gekund. Dat wilden we vorig jaar ook. Maar toen hebben we ook gezien, als we gewoon terugrijden... wat er dan allemaal gebeurt met zo'n bus. Dan waren we ook... Nee, maar dan bent u al een NSGD en dan is, bepaalt u vandaag nee. bij wijze van spreken... nu op dit moment zegt u we gaan vanmiddag even om vier uur huldigen. Of om zes uur, dan komen de meeste supporters beter uit. Ja, dat kan, maar daar hebben we niet voor gekozen. En uh, we hebben een programma en de jongens moeten vandaag trouwens uitlopen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Die hebben uh, een vast programma naar uh, het landskampioenschap toe. Nou, na het uitlopen, dan lopen ze door. Nou, ja, maar zo, zo werkt het niet, Felix. Maar dat weet je zelf ook. Dat, uh, zo zit dat natuurlijk niet. Maar dan, beslist u dat dan, dat, dat er geen huldiging komt? Of wie gaat daar nee, nee, dat? Nee, dat, dat, dat beslist de trainerstaf samen met de spelers. En uh, die willen een optimale voorbereiding op, op de wedstrijd volgende week in de arena. Ja, daar ga je natuurlijk niet uh, uh, allerlei uh, uh, zaken tussendoor doen. Nee, maar aan, aan de kan andere kant wordt er ook gezegd... Uh, stel dat nou volgende week Ajax in uw geval onverhoopt mocht gaan winnen. Nou, dan eh, wordt dat een beetje een rare pijnlijke huldering. Nou, dat weet ik niet waarom. We hebben de beker gewonnen. En we hebben ook afgesproken dat, eh, hopelijk als de vrouwen donderdag winnen... Dat we, ze samen dat, dat, dat we samen met ze wat gaan doen. En dat zien we dan wel weer. En da, da, daar worden natuurlijk allerlei scenario's op losgelaten. En zoals gewoonlijk mag je daar niet uh, al te veel over praten. Uh, en, uh, en, maar zo gauw dat allemaal vaststaat, dan komen we daarmee naar buiten. U gelooft in bijgeloof? Ik geloof in bij. Nee, nee, ik, ik eigenlijk Omdat niet. Omdat u zegt, en zoals ge gebruikelijk, mag je er niet al te veel over praten? Nee, maar je mag, vanuit uh, veiligheidsoverwegingen mag, mag je... Dat bedoelt mag je. je? Dat bedoel ik, ja. ja. Hoe gaat u die topspelers behouden? Hoe gaat u spelers als Jansen, Shatley, Ruiz bij FC Twente houden? Nou, zoals gewoonlijk zitten wij achter in de bus. Uh, de spelers zitten, uh, <lacht> zitten in de <the> driver's seat. <lacht> en uh, wij zijn afwachtend. Ik bedoel, zij beslissen en, uh, en uh, dan zien we wel wat wij dan moeten. En uh, dat hebben we nu al uh, uh, drie keer gehad. We hebben nu, dus we zijn de, dit is de derde trainer in uh, de tijd dat ik er in ieder geval ben. En uh, er zijn uh, uh, wel tien topspelers vertrokken. Vorig jaar zijn Perez Kuvo uh, vertrokken. En, uh, en, en Rajkowicz en, uh, en Stok. Ja, nou ja, daar sta je dan. En dan moet je, ja, moet je natuurlijk... Eigenlijk, eigenlijk is het net zoals in een bedrijf... ook een nieuwe trainer en assistent-trainers. Ja, je, je hebt een nieuw management... Of, of, of een nieuwe directeur, en je moet je nieuwe managers weer aantrekken. Ja. En dat zijn wel je topmanagers, en dat is wel je, je, je, je directeur. Nou ja, dat is allemaal niet gemakkelijk. En dan moet het vervolgens ook nog allemaal lopen. En dan komt het nog, dan kijken er ook nog even uh, uh, uh, een paar miljoen mensen mee. En uh, die weten natuurlijk veel beter hoe jij dit bedrijf moet leiden. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk. Maar ja, luister eens, dat is voetbal. En uh, dat maakt het ook wel weer leuk. Wilt wel wilt en Welke spelers wilt u zeker niet kwijt? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik bedoel, En dat ga ik ook niet zeggen, want dat zullen ze niet leuk vinden. Want dan, denk, dan denken spelers okay, dat je ze tegen wil houden. De club ja. is gezond. Hoe groot is het budget momenteel? Ja, dus, uh, we hebben, uh, hadden een begroting van 37 miljoen. En er is binnengekomen 52 miljoen. En dat komt natuurlijk door de Champions League, uh, waar je zo uh, 10 miljoen ophaalt. En elke overwinning is 800.000. Uh, gelijkspel 400.000. Ja, dan gaat het hard. En dan wat doet u als... met dat overschot? Zet u dat op de bank? Of gaat u dat investeren in nieuwe spelers? Nou, we, uh, we investeren op dit moment in de uitbouw van het stadion. Volgend jaar spelen we in Twente voor uh, 31.000 toeschouwers. Ja, kost veel geld. En uh, voor een deel hebben we dat dit jaar geïnvesteerd al. In voor in spelers. Wij raakten Koefo kwijt. Ja, dan moet je wel een spits halen. Je ja. raakt stok kwijt. Ja, dan moet je wel een linkerspits uh, uh, halen. Je bent Rajkovic kwijt. Ja, dan moet je wel uh, een, een, een centrale verdediger halen. Waar moet die begroting naartoe? Hoe hoog mag die worden? Nou, wij gaan volgend jaar door uh, de uitbouw van het stadion gaan we zonder Europees voetbal uh, gaan we naar 42, 43 miljoen. We werken aan het plan Working on a Dream uh, uh, van Bruce Springsteen. Uh, uh, daar is ons plan erop gericht om naar 45 miljoen te gaan zonder uh, Europees voetbal. Komt daar Europees voetbal bij, ja, dan kan je Champions League bijvoorbeeld. Ja, dan kan je 10 miljoen bijschrijven. Speel je Europa League, nou ja, daar leid je verlies op, bijna. Want uh, dat kost geld. Kunt u dat zelf spelen, Working on a Dream? <laughs> Met de, ik heb de akkoordjes niet, uh, niet bij de hand. Maar volgens mij is het gewoon DAG en zo. Dat DAG, is, uh, niet zo maar dan moet niet... je wel nog een beetje een rauwe stem hebben. Ja, maar die heb ik niet. <laughs> Zou u ik... mijn club, hè? ik ben uh, fan van MVV. Ik durf bijna niet hard op te zeggen. Zou u die financieel gezond kunnen maken? Volgens mij, zijn ze financieel ongezond? Dat weet ik eigenlijk Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Nou goed, ga maar, er eens, maar, ga nee, er maar eens ieder, vanuit. Hoe doet u dat? Nou, dat is heel gemakkelijk. Uh, net zoals wij dat allemaal doen. Als wij ons loon binnenkrijgen, dan maken we niet het dubbele op. Dus volgens mij, als je, als je 5000 euro verdient... Ja, dan maak je 4.500 op en hou je nog 500 euro over. Nou, en, en, en dat dan klinkt allemaal heel simpel. Ja, maar zo simpel is het echt, Felix. Het is echt niet anders. Je geeft niet meer uit dan, je, dan er binnenkomt. En nou komt er een, een, een club weer in de Eredivisie, RKC. Fantastische prestatie, die was op ja. na dood. En die heeft een begroting van 3 miljoen. Kan dat uit? Nou, dat is heel moeilijk om daarmee in de Eredivisie te voetballen. Het lij, dat lijkt mij heel moeilijk. Maar goed... Uh, uh, wij hadden ook uh, uh, uh, in 2004 hadden we nog maar 10,3 miljoen. Inmiddels hebben we 50 miljoen. Dus je kan wel iets uitbouwen. Ik weet niet hoe dat in Waalwijk zit. Het, het, het verzorgingsgebied lijkt me er niet naar. En er zijn erg veel Brabantse clubs in de Eredivisie. Dus dat is wel heel moeilijk. Maar uh, ja, wij, ook, wij, wij, wij zijn ook zo sterk... Als, uh, als, uh, als Feyenoord en Ajax opereren in de Randstad. Want daar is natuurlijk een veel groter verzorgingsgebied... veel meer bedrijven. Dus uh, als die, uh, Feyenoord is natuurlijk een potentiële topclub, blijf ik altijd zeggen. Blijft u nog even zitten. Ik praat straks nog kort met u door. Zometeen nog. De laatste videotheken vechten voor hun bestaan. Een afstammeling van Snuf de Hond in Abbottabad. En welke reclame succes heeft hij inmiddels dode bin Laden op zijn naam staan? De hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens.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 ANWB-verkeersinformatie viel op de A58 van Breda naar Eindhoven. Er staat tussen knooppunt de Baars en Oorschot 6 kilometer. Tussen Moergestel en Oorschot is de rechte rijstrook dicht. staat een vrachtauto met pech. Radio 1, de gids.fm. Met Felix Werders. Tot 12 uur nog. Was het een Mechelaar of een Duitse herder? Ik heb het over de snuffelhond die deel uitmaakte van de Navy SEALs in Abbottabad. En kan één dode bin Laden ook nog worden ingezet in reclamecampagnes? Daarover reclame-expert Charles Borremans. De studio in Hengelo nog altijd de voorzitter Joop Munsterman van FC Twente. Uh, Twente dat gisteravond ten koste van Ajax de KNVB-beker veroverde. Meneer Munsterman, even over uh, de budgetten, de begrotingen, et cetera. Hoeveel clubs zouden er wat u betreft eigenlijk in die eredivisie mo moeten voetballen? 18. Toch wel? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je, hebt, uh, je kan maar niet zo uh, twee wedstrijden minder voetballen. Uh, je bent voor je inkomsten afhankelijk van, uh, van je tickets. Je bent afhankelijk van je, uh, van je catering. Uh, bijvoorbeeld bij ons komt 5,5 miljoen uh, binnen op, op cateringgebied. Je moet je voorstellen dat daar gewoon twee wedstrijden afgaan. Dan praat je dus over uh, twee achttiende deel. Dan gaat er gewoon uh, uh, uh, x-percentage af van je cateringinkomst, van je merchandise. Ik heb al clubs gehoord die zeggen nou, dat moet terug naar 16. Ja, ik begrijp dat, ja maar ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat niet. Want je, ik, ik, ik zou zo zeggen, we zouden nog meer wedstrijden moeten voetballen eigenlijk. En dat doen we ook met Europees voetbal. Maar hoe, meer, hoe vaker je mensen in je stadion hebt, dat lijkt me toch een ijzeren wet. Hoe, lager je vaste kosten, uh, hoe, hoe meer je vaste kosten kunt dekken. Er zitten, als je Vitesse meeneemt, want die hebben een suiker om zes clubs... met een, een mogelijk budget, dat mogelijk slaat op Vitesse, boven de 25 miljoen. Dat is toch eigenlijk maar buitengewoon bescheiden, zo'n eredivisie bij ons... als je dat bekijkt. Ja, maar Felix, kijk. Wij speelden vorige week te, vorig jaar tegen Vinne Bacche in de uh, poolfase. Zij krijgen uh, vanuit de media gelden. In Turkije krijgen zij via uh, de UEFA 4,8 uh, miljoen... en wij krijgen 236.500. Ham uh, United degradeert. krijgt 30 miljoen tv-gelden in, uh, in, in de Premier League. Wij krijgen als kampioen van Nederland 3 miljoen euro... Ja, uh, het, is, het is gewoon een wonder dat wij uh, op deze manier nog in Europa mee kunnen. En we staan gewoon op een plaats waar wij ook, ook, ook moeten staan... financieel, technisch gezien, ook als land. En daar moeten we eigenlijk heel trots op zijn. En wat doen we? We doen net alsof we allemaal sukkels zijn... daar bij die voetbalclubs. Nou, dat vind ik onterecht naar, naar, naar de eredivisieclubs en de bestuurders. Twente is meer dan alleen voetbal. Dat blijkt hieruit. Voetbal is een geweldige sport... Dat weet toch iedereen. Twente is een fantastische club. Daarom ga ik erheen. <tie> <tie> Welkom in de dag van <tie> Wie zijn dat? <tie> <Welkom in tie> wat, wat is dit? <tie> ja, ik... Dat, dat die pittige gemoedelijke sfeer die uh, bij FC vent heerst, vastgelegd door onze collega's van het Radio maar dat, dat, Dit fragment kent u zelf, dus ook niet kennelijk. Nee, ik, ik ken het niet. Ik weet wel dat uh, Adje van den Berg uh, net een uh, geweldig nummer heeft opgenomen. Twee nummers heeft opgenomen. Die uh, als we kampioen worden, uh, gooit hij ze erin. Op uw verzoek? En, uh, ja, wij hebben dat. Uh, nou ja, hij wilde het zelf ook hoor. Dus zo moet je het niet zien. Het is gewoon al pratende. Hij dacht, nou ja, ik, uh, ik begin weer met Vandenberg. En uh, mijn eerste nummer. En dat, dat zou je niet helemaal kunnen ophangen aan Twente. Maar uh, het kan zomaar de een wil worden, hoor. Prachtig nummer. En de kunt je een stukje zingen Burning Heart. Was, niet? Nee, nee. Hij heeft ook geweldige zangen opgescharreld. Nou, uh, als je het hoort, uh, Felix, geweldig. Laat maar een beetje, klein beetje neuren je dan? Nee, dat kan ik niet neuren. En dat doe ik ook niet. Dat is van hem. En hij gaat het uh, volgende week... Uh, als, als we landskampioen worden, gaat hij, het, uh, gaat hij het brengen. En anders bij de opening van het nieuwe stadion. Ja. Is, is dat gemoedelijker? Is dat eigenlijk wel vol te houden... als er van 20 jaar in je uit topprestaties worden verwacht? Ja, maar wat is eigenlijk gemoedelijk? Uh, je kan wel groot zijn door klein te blijven. Je moet als mens wel dicht bij jezelf blijven. Ik denk dat daar alles om draait. En, uh, kijk, een club is ooit ontstaan uit een buurt, denk ik. En mensen zijn besluiten om met elkaar te gaan voetballen. Die leggen een veldje en dan komt er een clubhuis bij en een tribune... En, en plotseling zijn ze uit het oog verloren waar ze vandaan kwamen. En dat is wat wij steeds proberen. Terug naar de roots. Waar kom je eigenlijk vandaan? En hou dat nou dichtbij. je. En ga niet met jezelf op de loop en, en, en weg met al die dingen van uh, grote clubs zijn. Allemaal flauwekul. Je moet gewoon uh, een voetbalclub zijn. Uh, en die voetbalclub is uh, ooit opgerucht door mensen. En daar moet je bij blijven. En je moet niet uh, met die club op de loop gaan. Wat gebeurt er eigenlijk als Munsterman opstapt? Hetzelfde als oh. bij Feyenoord toen van de Herik wegging of uh, de broeder Smolenaar of Dirk Geringa nee. bij AZ. Nee. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat wij een hele degelijke organisatie hebben staan. We hebben ook een one-tier board, dus commissarissen zijn ook uh, meewerkend. Dus je hebt non executives zoals dat heet, en executives. Maar ja, een heb ik het verstand van, eerlijk gezegd. Nee, nou ja, niet-meewerkende en meewerkende uh, uh, mensen in de lijn. Die niet-meewerkende krijgen die ook betaald, dan word ik zo niet-meewerkende. Nou, niemand uh, in van de commissarissen krijgt betaald. Die krijgen ook nul euro, hoor. U leeft nog van het geld dat u mee heeft gekregen van Wegener, toen u daar ruzie mee kreeg? Ja. Ja, zo is het. Laten we het daar maar op houden. Oké. Okay. Um, hebt, u, hebt u geen zin in... Er zijn nog wat vacatures vrij bij Ajax. Wilt u niet hogerop? Ja, maar dat kan toch niet? Dat werkt toch niet zo? Je bent, ik, ben een supporter van, ik ben ook een supporter van deze club. En uh, ik zei al, uh, wij zijn onbezoldigd. Dus je doet dat omdat het... Uh, je moet het niet uitvoeren als, als een hobby... maar het moet wel, uh, dat moet, het moet wel onderdeel van, je, van jou zelf zijn... En ik kan natuurlijk niet als FC Twente, kan je toch maar niet zo bij een ander. Dan is het je vak. Ja. En natuurlijk is het ook, je moet het wel, je moet, je moet wel opereren en je moet wel uh, uh, de club leiden. Uh, op een hele professionele manier. Maar er is ook nog zoiets als clubgevoel. Volgende week? Zondag. <laughs> ja, volgende week zondag. Ja, dat moet het gebeuren. En, Uitslag? Uh, uh, ik hoop dat wij winnen. Ik hoop dat wij winnen. Maar je kan er niks van zeggen, je hebt het nu ook gezien. We staan zo met 2-0 achter. En we, we winnen ook maar zo met 3-2. Maar we hebben wel een ervaren team. dat heel relaxed is. en. Uh, ja, heel ontspannen naar die wedstrijd toe gaat. Uh, ja, bijna niet kapot te krijgen, moet ik zeggen. Hartelijk dank. En succes. Graag gedaan. Graag gedaan. De gids.fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Rood, we gaan naar Pakistan. Ja, naar Abbottabad, Obad, de, de plaats waar. Uh... Osama Bin Laden vorige week aan zijn eind kwam. En het was een actie van de Amerikaanse Navy Seals. He, dit weet iedereen ondertussen wel. Die, die speciale commando's van de Amerikaanse marine... kregen heel veel media-aandacht. Maar die commando's hadden ook een hond bij zich. Een hond? Ja, een hond. De New York Times en andere media... die vermelden dat in eerste instantie een beetje in een in bijzinnetje. Maar al heel snel ontstonden er op internet... onder andere allerlei discussies over... wat voor een soort hond dat dan geweest moet zijn. Ja. Want dat wordt door het Pentagon geheim. Gehouden. Nou, volgens liefhebbers van de Mechelse Header ging het om een Mechelse Header, dat wisten ze zeker. En anderen claimen juist dat het een Duitse header moest zijn geweest. En dat denkt ook talkshow-host Conan O'Brien. I love this. You heard about this. It's been revealed that the Navy SEALs who killed Osama bin Laden were accompanied by a bomb-sniffing, armor-wearing German Shepherd. Isn't that cool? Yes! The German Shepherd says the mission was okay, but he uh, was really hoping Bin Laden had had a cat. <laughs> Ja, Conan O'Brien. Over die hond dus. Die hond die hoopte eigenlijk dat, dat, uh, dat Bin Laden een kat zou hebben gehad. En die Conan O'Brien die heeft het over een bomb German Shepherd. Ja. Zo'n hond die dus explosieven kan opsporen. Zit er een kern van waarheid in, uh, in ja, die tekst? Ja, dat, dat kan heel goed zo'n zo bommensnuffelhond zijn geweest. Want de planners die uh, die operatie helemaal in elkaar hebben gezet... die gingen er eigenlijk van de meest donkere scenario's uit. He, dus dat, uh, dat, dat die compound van Bin Laden dat die helemaal vol zou zijn gehangen met, uh, met explosieven... En, en booby traps. Of zelfs dat, dat, dat die terroristenleider zelf een soort van bomgordel om zou hebben gehad. Hè, om zichzelf tot ontploffing te brengen als die siel zouden binnenkomen. Nou, in dat geval had die hond alarm geslagen. En dan, uh, dan zei Conan uh, nog iets, namelijk dat die hond een speciaal vest zou hebben gedragen. Is dat onzin of bestaat dat echt zo? Nou ja, er bestaan uh, speciale vesten voor, uh, voor honden. Uh, beschermende vesten. Er is een bedrijf in Canada dat speciaal voor honden bescherming opmaakt. Op, op maat maakt. Uh, en vorig jaar hebben de Navy Seals uh, bij dat bedrijf... voor 86.000 dollar aan beschermende vesten besteld. Dan gaat het om de k 9 uh, storm intruder, dan ben je helemaal op de hoogte. Dat is een, uh, een vest uh, dat beschermt tegen kogels... tegen granaatscherven, uh, tegen mesteken. En dan zouden die vesten ook nog eens zijn uitgerust... met infraroodcamera's en communicatieapparatuur. En dat is ervoor bedoeld om die hond dus heel stilletjes... een doelwit te laten verkennen... terwijl zijn geleider op veilige afstand is. En zou dat zo'n speciale hond zijn geweest... die die nevensiels bij zich hebben gehad in Pakistan? Ja, nou, als je de, de berichten in Amerikaanse media moet geloven, wel. Uh, ABC, ABC News heeft het over ultra geheime viervoeters en superhonden these super dogs must be the best of the best and used on this type of mission to both find explosives and help subdue targets the dog has um is an attack dog trained to attack on command in addition to any bomb sniffing uh training the dog would have ja, als laatste hoorde je Rebecca Frankel. Zij is redacteur van Forum Policy Magazine. Ze houdt al, al jaren een weblog bij over oorlogshonden. En Frankel denkt dat de hond in kwestie en explosieven kan opsporen... en ook nog eens een aanvalshond is. Dus iemand kan overmeesteren. Ja. Dus stel Bin Laden die had de benen genomen... dan hadden de seals die hond op hem afgestuurd. Binnen mum van tijd had die hond hem gegrepen en, eh, en vastgehouden. Het is toch niet zo bijzonder eigenlijk dat honden uh, meedoen met oorlogsvoeren? Nee, dat, dat is ook van alle tijden. Dit begon al volgens mij bij de Romeinen. Die hadden complete mini-legertjes eigenlijk met aanvalshonden. Nou, dat is door de, door de eeuwen heen zijn honden altijd uh, met legers meegegaan. En op dit moment heeft het Amerikaanse leger bijna 3000 honden in dienst. En daarvan worden er zo'n zo 600 ingezet. Uh, onder andere in Irak en Afghanistan. En generaal Petraeus, uh, de bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Afghanistan... die vindt dat nog niet genoeg. Die wil vooral meer snuffelhonden. En dat heeft natuurlijk te maken met al die bermbommen die daar liggen in Afghanistan. Want ondanks alle moderne technieken om die dingen op te sporen... gaat er eigenlijk niets boven die ja, geweldige neus van een, van een snuffelhond... om die explosieven op te sporen. En uh, op de Universiteit van Auburn... Alabama, uh, is die neus van de hond ook nog eens genetisch aangepast. Die is nu zo gemodificeerd, er zijn dus honden die rondlopen met een aangepaste neus eigenlijk, uh, dat ze bewegende explosieven kunnen opsporen. Dat betekent dat zo'n hond kan dan een zelfmoordterrorist, die op een drukke markt bijvoorbeeld loopt, kan die hond opsporen. We hebben dus een hele gevaarlijke baan, die honden. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Dat is een levensgevaarlijke baan, want ze worden ingezet uh, in de frontlinie, zoals ook deze snuffelhond Valdo. Die werd uh, be begin april deed hij mee aan een Amerikaans offensief in het noordwesten van Afghanistan. This is Petty Officer First Class Valdo. He is trained to smell explosives. That horrifying sound, Valdo. He took the brunt of a direct rocket-propelled grenade attack. He probably saved the lives of the other service members in the room. Ja, snuffelhond Valdo. Die, hij kwam met zijn peloton terecht in een uh, vuurgevecht. Uh, een raketgranaat van de vijand ontplofte vlakbij hem. En hij, ja, hij kreeg al die, uh, die raketscherven kreeg hij, uh, in zijn lichaam. En doordat Valdo uh, die klap opving, wordt dan gezegd... heeft hij waarschijnlijk de levens gered van een aantal militairen om hem heen. Nou, een van die mannen heeft, uh, heeft Valdo op zijn schouder genomen. Die hond was zwaar gewond. Heeft hij twee kilometer achter de linie gedragen. En daar werd Valdo in kritieke toestand in een uh, gewonde helikopter gedragen... en afgevoerd naar een, naar een Veldhospitaal en daar hebben de chirurgen hem heel snel geopereerd... en uiteindelijk zijn leven gered. Hoe lang duurt de diensttijd van een hond, weet je dat? Ja, dat ligt er dus aan. Kijk, Valdo, die dus gewond raakte, die, uh, die is nu zeven jaar... die had nog een paar jaar meegekund. Maar die, uh, die is nu ja, door zijn verwondingen niet meer in staat om dat, uh, om dat werk te doen. Dus hij wordt geadopteerd door een militair die met hem samenwerkte. De meeste honden in het Amerikaanse leger werken door... tot ze het tempo niet meer kunnen. Dan zijn ze tien, elf, twaalf jaar oud. En dan, uh, dan worden de meeste daarvan uh, geadopteerd door hun baasje, hun geleider in het leger, die neemt ze dan mee naar huis. En de honden die overblijven, ja, daar, is, daar is een wachtlijst voor. Uh, er zijn namelijk heel veel mensen, adoptiegezinnen, die graag zo'n hond in huis nemen... en waar hij dan kan genieten van een welverdiend pensioen. Willem van den Nood, hartelijk, wel, uh, hartelijk dank en graag tot woensdag. Tot woensdag. De Misschien valt het u op, er zijn steeds minder videotheken. Het gaat namelijk al jaren niet goed in deze sector. In Amsterdam West gaat er één van de laatste sluiten. Een gigantische videotheek was het, maar er is niet veel meer van over. Bert Molenaar, het verslag. Opheffingsuitverkoop: alles moet weg. Een gigantisch winkelpand. Het staat al voor een deel leeg. Hier was vroeger een grote videotheek gevestigd. Maar nu. Het ziet er treurig uit. Op alle ramen staan letters uh, gekalkt. Totale opheffingsuitverkoop. Opheffingsuitverkoop. Alles moet weg. Ga naar binnen. Uh, ja. Zijn jullie al enigszins voorbereid op dit gesprek? Nee. <laughs> Twee jonge dames bij de kassa van de videotheek. Uh, huren jullie vaker film? Ja, ja, heel vaak. Heel vaak. Bij een videotheek? Ja, ja altijd, altijd hier. Ja. Binnenkort weg, hè? Ja, jammer hè. Ja, echt vervelend. Is er niet uh, concurrentie voor jullie? Uh, uh, games, uh, uh, de sociale media, uh, via de kabel een film ophalen? Nee, Waarom zou je nee, überhaupt... nee, eigenlijk niet. Waarom zou je überhaupt nog betalen? Je kunt toch illegaal downloaden? <laughs> nou. Nee, Ik vind no het twee leuker. Nooit, nooit aan gedacht? Ja, jawel, maar hm. ik, weet, ik download nooit eigenlijk gewoon. Kom op. Nee, echt niet. Nee. Ik haal het altijd hier. Yeah? Ja? <laughs> ja, echt. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 18, 14. Om jullie heen, uh, mensen van jullie generatie, uh, hebben die nog iets met videoteken of hoort het echt bij een oudere generatie? Ik denk bij een oudere generatie eigenlijk. Ja, want mijn vrienden die downloaden ook altijd gewoon alles inderdaad. En ik, ja, ik ben eigenlijk de enige van wie weet dat ik het huur in plaats van download. Ik heb de indruk, maar waar, waar is het op gebaseerd? Ik heb de indruk dat oudere mensen van een oudere generatie of DVD's kopen. Of je de kabelmaatschappij een film binnenhalen, betalend. Ja. Uh, de hele jonge generatie, een beetje van jou, van 14, 15, die, die downloaden, of illegaal downloaden. Is, is dat herkenbaar voor jullie? Ja, ja. ja, zeker. Zijn jullie in jullie groep uitzonderlijk dat jullie nog zaken doen met de videotheek? Denk ik wel. Een ja. ja. beetje ou ouderwetse tutten. Nee, nee, dat ook weer niet. Nou, Ik ga afscheid van jullie nemen met enorm veel spijt in mijn stem. Oké. Okay. Uh, Oké. Okay. Uh, Bye-bye. Ik wilde kut zeggen, dat ik het kut vond. Maar ik huh? kan niet op de radio. <laughs> dat wordt gewist, toch? Uh, en waarom wou je kut zeggen? Gewoon omdat ik het echt kut vind. Omdat dat het weggaat. Ja, want ik haalde echt veel films hier. Gewoon. Nou ja, zeker wel uh, een paar keer. Week. In de... Ja, dat sowieso. Oké. Okay. Ja. Bye-bye, <laughs> Doei. Doei. Peter is de eigenaar van de videotheek. Dat we hebben afgesproken geen achternaam en niet de naam van de zaak. Uh, is het zo pijnlijk om te moeten sluiten? Het is uh, vrij pijnlijk. Ja? Vooral uh, als je op een bepaalde lijst bent. En, uh, wat je gedacht had, uh, altijd kunnen blijven doen. En uh, dat daar een uh, einde komt, ja, dat, dat, dat doet zeer natuurlijk. Hoe lang zit u al in deze handel? Ik zit al 32 jaar in deze handel. Dus u heeft de opkomst, de tijd meegemaakt? Ik heb de illegale daad van VS-banden. Illegale kopieën? Ja, dat waren illegale kopieën, ja. Dan praat je wel over uh, 30 jaar terug, dus... Uh... 1980? Ja, ja, ja. Er staat uh, uitverkoop, opruimingsuitverkoop op uw ramen. Wat is de oorzaak van het feit dat u het niet meer volhoudt? Uh, het downloaden. Daarnaast denk ik dat er een factor van de uh, wat oudere generatie... vanaf een jaar of 28, die te maken hebben met tijd... Vroeger kon je denk ik in je eentje het geld verdienen voor het hele gezin. Ik denk dat het tegenwoordig zeker niet meer kan. Dus de mensen komen later thuis. Voordat ze klaar zijn met een bak koffie en hun eten, dan is het misschien een uur of negen door de wijk. En dan gaan ze de deur niet meer uit om een filmpje te halen. Dan zou het kunnen zijn dat ze via UPC of On Demand een filmpje gewoon opzetten op de vij. En dan heb je natuurlijk uh, mensen die gewoon op internet zitten. Uh, en dat denk ik dan vooral in het vrouwelijke publiek. Uh, met hives en Facebook en dat soort dingen, allerlei dingen meer. Social media vragen ook veel tijd. Games, is dat toch een concurrent? Games is zeker een concurrent, ja. want ik denk dat uh, de huidige uh, generatie tot twaalf jaar, dat die veel meer komen als dat, dat ze een film kijken. Uh, ik heb zelf een zoon van tien jaar en ja, de laatste jaar is het gewoon dat die haast geen film kijkt. En daarvoor was het toch wel regelmatig. Dan heb je ook nog het kopen van illegale kopieën op dvd. Dat is ook een oorzaak. Dan heb je ook nog het kopen van legale dvd's. Dat is een enorme concurrentie als je het zo optelt. Hè? Alle factoren bij elkaar. Ik denk dat we gewoon uh, ingehaald zijn door de techniek en uh, door het internet. Daar zijn we waarschijnlijk door ingehaald. De laatste cijfers zijn uh, ontzettend somber. Uh, in, in tien jaar tijd is het aantal videotheken in Nederland gehalveerd. Het zijn er nu nog 550. Wat verwacht u? Nou wat ik verwacht, ik spreek nog wel eens met mensen die ook een winkel hebben, of een videotheek hebben. En die spreekt dan weer uh, de mensen die de films leveren. En die zeggen gewoon, binnen een jaar zijn er helemaal geen videotheken meer. Yeah. Dat is een, zeker een, ja, dat zou binnen een jaar zomaar afgelopen kunnen wijzen. Want hier in Amsterdam, een aantal jaren terug, je had op deze route een aantal videotheken. Ik zie er nu niet één meer, hè? Dat klopt. Vroeger had je op elke hoek een videotheek en tegenwoordig uh, is het best dat je misschien nog een, blij mag wijzen dat er een videotheek is. Ik heb even een plan. Je hebt even een plan? zijn er nog op. Ja, dat vind ik ook. ook Grijt het u aan? Doet het u iets? Ja. ja? Het, maar, uh, ik ben een half jaar geleden, uh, vijf maanden terug, heb ik de knoop doorgehakt en uh, ja, daar ben ik echt wel doodziek van geweest. Ik doe het al 32 jaar en ik ben 50. Dus ja, om nu weer een heel andere stap te gaan nemen in het leven, is toch wel even wat anders. Wanneer denkt u dicht te zijn? Dat zou een maand, anderhalf maand duren. Ja? Dan is het echt voorbij. Een sombere eigenaar. Nog een paar weken en de tent is dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Het is opvallend hoe vaak nieuwsgebeurtenissen gekoppeld worden aan reclamecampagnes. En ja hoor, ook Osama Bin Laden viel die eer te beurt. Marketingman Charles Bormans, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Product aan de man brengen met de meest gezochte terrorist. Dat klinkt gek, maar het gebeurt wel hè. Ja, nou, het is de afgelopen tien jaar is dat uh, toch regelmatig gebeurd. Uh, Osama Bin Laden, de, de ultieme boosdoener, is gebruikt om allerlei producten aan de man te brengen. Moeten we denken aan condooms, pakketdiensten, auto's, werving- en selectiediensten, eieren, tijdschriften, elektronica, etc. En wat zijn de reclamekreten dan? Hoe zie je hem dan? Nou, het is inderdaad zo. Zien is het goede woord. Want je ziet hem vooral in allerlei advertenties staan. Veel minder overigens in tv-commercials. Um, uh, er is een Belgisch bureau, strategisch en creatief bureau, Brand Home. En die heeft een aantal campagnes op een rij gezet. Daar kunnen we wel eventjes naar kijken. Althans, ik zal voorlezen of ja. laten zien. Aan de, mensen, of aan de luisteraars laten horen wat we zien. Um, ik heb hier bijvoorbeeld een advertentie van Doc Morris. Dat is een Nederlandse post apotheek met overwegend klanten in Duitsland... En heet je dus Doc Morris. Uh, een advertentie met als trekking had papa Bin Laden maar condooms gebruikt. Dan was Bin Laden junior nooit gebruikt. Het gaat dus over uh, condooms. Overigens is het een serie van drie. Want er werden ook afbeeldingjes gebruikt met Adolf Hitler en Mao Zedong. Uh, we hebben hier een... Advertentie van Beta Express Shipping, dat is een uh, pakketdienstbedrijf. Uh, die uh, claimen uh, pakketjes waar ook ter wereld uh, te kunnen afleveren. Dus ook op de, best, op de meest moeilijke uh, te vinden plaatsen. En ja. we gaan ervan uitgaan dat Osama Bin Laden daar altijd gezeten heeft. Een advertentie van Land Rover. In een zeer onherbergzaam uh, landschap zien we Osama in een grote Land Rover rijden berg op, keurig netjes zoals het Engels betaamt... met de stuur aan de rechterkant... Uh, we hebben hier een Headhunter. Dat is een bedrijf wat vooral overigens in Oost-Europa actief is. Lugera en Makler, nooit van gehoord, maar in ieder geval. Uh, die uh, uh, hebben een heading staan: uh, right Headhunting Prevents Business Casualties. Uh, dus uh, de, op de juiste manier aanwerving en selectie doen. Dat voorkomt nogal wat business-geslachtoffers. En dan zie je een kaartje, een visitekaartje van City Airport, van osama Bin Laden als Air Traffic controller. Die moet je natuurlijk ook niet hebben op zo'n plek. Uh, nou, eieren, uh, humo, het Belgische blad. Mixing cultures makes everyone nicer. Dan zie je uh, Osama als een countryzanger. Ook daar weer een variant met George Bush als een soort Indiase swami... En Adolf Hitler weer als een reggae-man. En een hele mooie hier van uh, Osama Bin Laden voor uh, van Osama bin Laden voor Samsung. Hou maar de andere kant op. Ja, dan je je kan, kan de camera al, erbij. Daar ja? zien. Kijk, daar. Ja. Oh, het is net zien. televisie. Ja, net televisie. En dan zien we het hoofd van Osama, heel mooi getekend. Het is een Indiaanse campagne van het Indiaanse bureau uit New Delhi. Waarbij het hoofd gevuld is met muziek. M muzikanten moet ik zeggen. En dan zie je het zinnetje staan. Let music fill your head. En alle kwade gedachten vallen als het ware uit het hoofd. Van Bin Laden. En overigens is er van deze tekening ook een versie met idi Amin. Ik heb uh, gezien dat je ook een filmpje hebt meegenomen dat gaat over Osama Bin Laden. Ja, dat is een filmpje waarbij we. Uh, nou, het gaat niet over Osama Bin Laden, maar het gaat over een terrorist die in een auto van Volkswagen zit: een Polo. En die auto is zo betrouwbaar dat de man rijdt naar een uh, plek toe waar mensen op het terras zitten... parkeert daar de auto en wil in feite daarna zichzelf opblazen... een suicide bomber. Maar die auto van Volkswagen, die Polo, is zo betrouwbaar... dat de ontploffing vindt wat plaats. Maar die blijft binnen, het, uh, binnen de carrosserie van de auto. En voor de rest eten de mensen en drinken de mensen... rustig hun hapjes en drankjes. Nog meer vuurwerk hè? heb je bij je. Ja dat, is een, ja, dat is een campagne uit 2007. Een hele grappige campagne, moet ik wel zeggen. Uh, hij was voor mij een beetje aan mij voorbij gegaan, maar het is de LAAF-campagne. Dan moet je niet aan die kabouters denken, maar. Het is de het Liberation, Liberation Army Against Freedom, LAAF. Een serie van vier virals. Dat zijn dus. Uh, uh, zeg maar, commerciënten die eigenlijk alleen via het internet zijn uitgezonden. En je ziet een groep islamitische terroristen. die oefenen met siervuurwerk. alsof het om zware explosieven gaat. En deze campagne, wat de campagne tegen, het, uh, althans de Siervuurwerk campagne uit 2007 was van de stichting Consument en Veiligheid en die waarschuwen tegen de gevaren van Siervuurwerk, ook Siervuurwerk is en blijft explosief. Was uh, Bin Laden de eerste boef, uh, crimineel, uh, terrorist waar nee, de reclame nee, mee nee, werd nee. gemaakt? Osama is niet de enige. We hebben, zoals ik al zei, Adolf Hitler in campagnes gezien. Vaak gebeurt er dan wat met zijn snor. Die gaat eraf of die krijgt een andere snor. Mao Zedong, Idi Amin, Saddam Hussein, Gaddafi, Stalin, Mugabe. Ook George Bush wordt regelmatig gebruikt als slecht En natuurlijk, niet te vergeten, de prachtige campagne van Deltaloid... een aantal jaren geleden met Kim Il-sung. En er is nu ook weer een variant van Sprite op die campagne. En is er ook bewijs dat zelfs dode terroristen toekomst hebben, Charles? Uiteraard, Want we kennen natuurlijk ook allemaal Ahmed the Dead Terrorist. De voormalige suicide bomber. Een creatie van Jeff Dunham. Hij heeft inmiddels ook een zoon. Dat is Ahmed Junior. En het fameuze zinnetje. Silence! I kill you! Silence! I kill you! Silence! I kill you. Stop touching me! <laughs> I kill you! Cheryl Bormans, graag tot volgende week. Hartelijk dank. Tot volgende week. Vanavond op televisie. De Goudzoekers om vijf voor negen bij de VPRO op Nederland 2. Moordvrouwen om vijf voor half elf op net 5 En de documentaire serie Kijk in de Ziel wordt herhaald... om vijf voor half tien op Nederland 2. Jurgen van den Berg, lunch. Uh, lunch gaan we hele leuke dingen doen. Ik, ik doe even de stelling van stand.nl. Straks om half twee. Griekenland moet langer de tijd krijgen om zijn schulden af te lossen. En daarover komt praten Mark Harbers, Tweede Kamerlid voor de VVD. Surf naar de gids.fm. En luister zo meteen naar lunch. Dan kom je tot twee dingen. Two planks. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. Margreet Rijntjes voert twee gesprekken bij het nieuws.